Nummer 2 uit de slam 40, I Run. De Slam ochtendshow en Netflix fans zijn ontroostbaar. Drie van hun favoriete series zijn verwijderd. Drie megaseries oh nee, sorry, twee megaseries oh het wordt wel iets minder erg, zijn verwijderd van Netflix. Welke het zijn, welke je dus niet meer kan kijken, dat hoor je zo dadelijk. En wat ga je wel horen? Nou, deze drie komen eraan in de ochtendshow. Slam, coming up. I only want you when you die.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 Smart Speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DHB. Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstor. Op steeds meer is code oranje afgekondigd vanwege sneeuw en gladheid. De waarschuwing geldt nu in acht provincies. Rond Utrecht is het verkeer helemaal vastgelopen. Daarom krijgen mensen daar het advies om voorlopig niet meer de weg op te gaan. Op de Universiteit Utrecht worden er de hele ochtend geen lessen gegeven. Op Schiphol is het aantal gecancelde vluchten opgelopen naar 450. Gisteren werd al gewaarschuwd dat er zeker 100 vluchten zouden uitvallen vanwege het winterse weer. Maar daar zijn er dus nog heel wat bijgekomen. Er gaan ook minder treinen door kapotte wissels en veel lijnbussen rijden in de ochtendspits ook niet. Ander nieuws dan. President Trump gelooft er niks van... dat Oekraïne een huis van president Poetin heeft aangevallen. In zijn vliegtuig Air Force One zei Trump dat er dicht bij het huis iets is gebeurd... maar dat dat hier niks mee te maken heeft. Oekraïne zegt dat Rusland het verhaal heeft verzonnen... om het vredesproces te saboteren. En in Groot-Brittannië mag overdag op tv... geen reclame meer worden gemaakt voor junkfood. Online mag het helemaal niet meer. Het gaat om spullen waarin te veel vet, suiker of zout zit. Het is de bedoeling dat minder kinderen te dik worden. Nu is 1 op de 5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 Nou, geloof het of niet, maar het begint af te nemen. De files beginnen af te nemen. We zitten nu op 855 kilometer, alsof het niets is. Dit zijn de grootste die nog over zijn op de A2. Beesten en Vianen, daar een uur 11 kilometer door een kapotte auto. Op de A6 spreken we van een gladde weg. Oh joh, tussen Oosterzee en Joure daar een uur. En op de A20 Maasdijk en het Ketelplein, 52 minuten. De verbindingsweg is dicht. Verkeerrichting Hoogvliet volgt Rotterdam-Noord. En dan kom je er als het goed is nog, ook een gladde weg, daar dus op de A20... Evenals de A27 Hagenstein een lunette, een, een minuutje of 50 doe je daar langer over. En er is een ongeluk gebeurd met een vrachtauto. Rond half 1 moet die weg weer redelijk open zijn. A27 dan als ene laatste. Utrecht-Noord houdt 50 minuten. Parallelbaan is dicht. En op de A27 Noordloos en de Lekbrug een uur en drie kwartier. Dat is ook rondom Utrecht. Dus er wordt zometeen ook geadviseerd om niet meer naar Utrecht te gaan als je de weg op moet. A32 Sneek en Heerenveen. 37 minuten 20 kilometer. Um, nee, dat is het geweest hè, het nieuws. Nee, oké. Okay, dan heb ik er nog even gemeld dat Utrecht wordt echt afgeraden om daar nog de auto te pakken. Het is om en nabij 6 over 9. De Slemmochtend.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 Bij Slam. Dans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag de gok van je leven. Slam. Slam. Anno MRI. En tijd begin van het jaar voor Netflix-abonnees. Twee legendarische series zijn verwijderd. Welke het zijn en waarom dat zo in je ochtendshow met nu de Franse vrienden van Offenbach. Dit is Overdrive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 Ik kan het aanraden. Even zo'n teddy vest aandoen vandaag. Ik heb dat zelf ook. Alsof ik een beer heb gekild en aangetrokken heb. Maar heerlijk warm met deze temperaturen. Het gaat wel doden, schijnt uiteindelijk. Temperatuur of 3 boven 0. Maar nou, het mogen duidelijk zijn, we hebben last van het wintersweer deze ochtend. Ik krijg net door dat Schiphol in totaal al 450 vluchten heeft geannuleerd voor vandaag. Ze zeiden gisteren, nou we denken 124 vluchten halen we eraf voor maandag. Nu al 450. Ja, we zijn dit echt niet gewend. Hè? We hebben een collega van ons, Frederik, die zit vast in Scandinavië. Ja. Maar dat is omdat Schiphol niet wil vliegen. Want in Scandinavië ligt gewoon een pak van 35 centimeter. En dat gaat me door aan de lopende band. Nergens last van. En gisteren ook een vlucht vanuit Londen las ik, die naar Amsterdam zou moeten vliegen. Die mensen hebben zeven uur in het vliegtuig gewacht tot ze verder konden. Maar weet je, kijk, dat is oh. in Scandinavië is dit natuurlijk orde van de dag. Dit is, ja. dit is gewoon een beetje... Nee, tuurlijk, maar ja, we mogen er wel iets... Ja, we kunnen toch wel iets meer voorbereiden. Ja, Wanneer hebben wij nou de afgelopen 15 jaar sneeuw gehad? Ja, maar ja, je wilt toch een paar pakken strooisout hebben staan. En een paar van die wagens die die vliegtuigen helemaal speelvrij kunnen maken. We kunnen best wel een beetje opschalen, zou ik willen zeggen. <lacht> Want uh, nou, dit is niemals. En zeker tot en met woensdag nog code geel afgegeven vanwege die sneeuw. Wel aan. Het is kwart over negen. De slam op Update. En laat me even een razendsnel rondje nieuws doen. In Parijs gebeurde iets bizars dit weekend. Daar heeft een man op klaarlichte dag het zwaard van het beroemde Joan of Arc standbeeld losgetrokken. De man kon gemakkelijk op het bronzen ruiterstandbeeld klimmen. en rukte met zijn blote handen het zwaard los en liep ermee weg. Op bewakingsbeelden zou te zien zijn dat het zwaard ook nog brak toen hij het losrukte. De man is gepakt, hij wordt onderzocht op mentale problemen... en het Joan of Arc standbeeld wordt waarschijnlijk spoedig hersteld. Met je blote handen een zwaard uit een eeuwenoud beeld trekken. Wauw, damn jongens, vijf dagen in het nieuwe jaar en Frankrijk heeft er weer een nieuwe koning! In Amerika is McDonald's aangeklaagd omdat mensen vinden dat de McRib misleidend wordt verkocht. De naam en het ribvormige broodje zouden consumenten doen denken dat er echt ribvlees in zit. Terwijl het volgens de aanklacht vooral bestaat uit varkensvlees zonder echte ribben. De aanklagers willen dat iedereen die de afgelopen vier jaar de McRib heeft gekocht een schadevergoeding krijgt. En dat de McDonald's eerlijk toegeeft dat er geen ribs in het broodje zitten. Onze dichtstbijzijnde Mac Rip, die kan je trouwens in Duitsland halen over de grens. Tja, jongen, hey, boos worden dat er geen rip op je Mac Rip zit. Tot op de dag van vandaag ben ik blij dat er geen voet in mijn voet long zit van de subway. En tot slot, op Netflix zijn aan het einde van 2025... twee van de allergrootste sitcom-klassiekers verwijderd. Friends en the Big Bang Theory. Beide series stonden al jaren op Netflix... en zijn voor velen echte comfortshows. Maar doordat de rechten zijn teruggegaan naar de eigenaar, Warner Brothers... zijn ze nu verwijderd. Veel Netflix-abonnees zeggen dat ze hun abonnement gaan opzeggen... omdat ze nu niet meer weten wat ze moeten kijken. Als ik namens mijn familie even een tip mag geven... Uh, alle acht seizoenen van de kerstopenhaard uh, vond ik vet. En vooral seizoen 4: jongen, verrassend. Toen kwam er ineens zo'n hand in beeld met een nieuw blok hout... De Slam Ochtendshow. Update. Dat hebben wij echt te keihard gebinge deze kerstdagen. Het is uh, om en bij kwart over negen. De files nemen langzaam af. En de grootste neem ik nog even snel met je door. De A27 springt er wel uit. Een uur en veertig minuten. Bij Gorkum Utrecht, Noordeloos, Lekbrug. Door een auto met pech. A6, Oosterzee, jauren. Een uur, klokje rond 7 kilometer. En het is druk rondom Utrecht. Ga daar niet de weg op als je niet hoeft. A2, Beest en Vianen. 55 minuten, 11 kilometer. Veroorzaakt door een auto met pech. tell you how anything you dream is possible and no no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 show you how the world is big and beautiful. Slim. Slim. Like Goedemorgen, Anuwe Marijn. Hi. Hey. Armin van Buren hier. Vraag: Hebben jullie een beetje lekker geslapen? Zeker, maar wil jij ons wakker maken? van Buren. Sun shines on me. Nou, dan weet ik één ding zeker. Armin is niet in Nederland op dit moment. Zijn mix marathon track of the week. Het is half tien. Yo, what's up, Slam? En zo naar iedereen die alsnog op deze sneeuwachtige maandagochtend naar zijn werk gaat. Je heet het zelf. Uh, jullie maken onze dag beter. Fuck thuiswerken. Ik wist helemaal niet dat je tegenwoordig ook autotune tune audio-appjes kan ja. sturen. Maar er is iemand die heeft uitgevogeld. Een molenaar heet deze persoon in de app. Leuk, dankjewel. Probeer je dag inderdaad wat draaglijker te maken. Met zometeen de kans op die Vegas-trip en Alessio Destiny. Zo klinkt de mooie de toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij en begin met sparen bij de bank die denkt aan jou en aan de toekomst.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 Open vanaf 29 maart in Disneyland Parijs. Open nu een spaarrekening bij ANZ Bank en krijg 50 euro. Voor jou of voor de ANZ Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op ANZ Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je 15 plus 15 gig voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld een iPhone 16. Kijk op Ben.nl. Haal jij Senseo eruit in een blinde test tussen cups, bonen en pads? Wij waren benieuwd. Ik vind die lekker. Deze, deze Pet. Heb jij een idee wat je hebt gedronken? Eerlijk gezegd niet. Het is een Senseo. Oh toch? Stuk goedkoper volgens mij. Ja. Test hem zelf. Senseo. Simpelweg lekkere koffie.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 Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdienst. D-reizen. Live your dreams. Maak jouw carnaval onvergetelijk. En bestel jouw de gekke outfit en accessoires voor carnaval... op feestkleding365.nl Het is sale bij Quantum. Daar hebben ze tot wel 70% korting op alles voor je huis. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Bestel vandaag nog jouw carnavalskleding... op feestkleding365.nl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 Hey Slim, goedemorgen of nou ja, goeie, het is vooral morgen en glibberig sneeuwbuien in een groot deel van het land code oranje zelfs. Vanmiddag een mix van zon, wolken, winterse buien. Het gaat maar door. In het oosten schommelt, het, schommelt de temperatuur rond het vriespunt, maar uiteindelijk wordt het in het westen plus 3 graden en zou de sneeuw wel weer smelten. Nou, dan nog maar eens die wegen checken. Uiteindelijk is het wel wat minder geworden, maar we hadden eerder deze ochtend bijna 1100 kilometer aan file. Daar is nu nog uh, schamele 600 van over. Dit zijn de grootste vanaf 43 minuten op de A2 Culemborg Nieuwegein-Zuid... een uur 11 kilometer door een auto met pech. Op de A2 Culemborg Nieuwegein-Zuid een uur 11 kilometer door een gladde weg. A6 oosterzee Jauren daar drie kwartier. De verbindingsweg is dicht, gladde weg ook. A7 Heerenveen-Drachtencentrum, 32 minuten, 17 kilometer. a 7 bolsward oost Sneek Centrum, drie kwartier. En de A27 Lekbrug-Lunette, 35 minuten door een ongeluk met een vrachtauto. A27 meldt anderhalf uur bij Noorderloos en de Lekbrug, 14 kilometer. Op de A27 bijna 50 minuten door uh, opruimwerkzaamheden tussen Rijnsweert en Nieuwegein. En de laatste A32 komt door sneeuw op de weg. Wauw, you don't say. Tussen Sneek en Heerenveen centrum daar. Flitsers niet gemeld, maar te hard rijden, dat uh, doet niemand echt. En doe je het wel, nou, stop daar per direct mee. Dat haalt echt helemaal niks uit. Het laatste nieuws met Michiel. Goedemorgen. Goedemorgen. Op allerlei plekken zijn verbindingswegen dicht, net als op- en afritten. Door de gladheid komen auto's de heuvel niet op, zegt Rijkswaterstaat. In acht provincies geldt de hele ochtend code oranje. Vanwege het winterweer duurt de kerstvakantie voor sommige scholieren ietsje langer. Volgens Regio's en de Rijmond beginnen de lessen op sommige scholen later dan normaal... zodat iedereen de tijd heeft om veilig aan te komen. En het overgrote deel van de kunstijsbanen wil niks weten van een helmplicht voor schaatsers. Eén Vandaag zocht uit dat die geldt op drie van de 21 banen. Sommigen zijn bang dat schaatsen te duur wordt. En tot zover de hoofdpunten van het ANP. Dankjewel. Ieder moment gaan we de gok van je leven spelen. Voor de tweede keer met uh, Slam Ochtendshow luisteraar Michiel. Hij koos ervoor om door te spelen. Eerder had hij het balletje op rood goed gegokt. Wat wordt het nu? Anul en Marijn. Dat gaan we meemaken. Heeft hij het fout? Dan maak jij weer kans op die reis naar Las Vegas. Hou de ochtendshow lekker aan met nu Alesso. <middels>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 Je luistert de Slemochtendshow. Anu op je bijrijdersstoel. En Marijn magazijn. Het is tien over half tien. Justin Bieber en DJ Snake gedraaid. Gaat ie. De gok van, van je leven. Donderdag 22 januari, dan is het zover. Dan spelen wij het grote finalespel. Dan wordt bekend wie er op trip naar Las Vegas gaat met drie vrienden. En voor dat finale spel heb je fiches nodig om je winkans te vergroten. Michiel die heeft één fichesje gewonnen deze ochtend met zijn gok. Rood of zwart? Rood, rood, rood. Rood, nou Marijn, begeef je alsjeblieft naar de roulette tafel in de studio. Het balletje rolt, het balletje rolt. En hij is terechtgekomen. Terecht op rood! op Hoppakee! Hij ligt op rood. En dat betekent dat Michiel dus één fiche heeft gewonnen... voor dat grote, grote finale spel. Ja. En hij durfde door te gaan. Ja. Het is alles of niets hier bij Slim. Zo is dat. Jij maakt kans op die trip naar Vegas. En jij wil van één twee fiches maken. Hoe meer, hoe beter. Je kan er uiteindelijk vier maximaal winnen. Dus je kan maar doorgaan zolang je wil, Michiel. Heb je nog lang na moeten denken over je tweede keuze? Uh, nee, ik ga nog een keer uh, ja, voor hetzelfde als voorheen. Ik nou, rood. Echt waar? Jij gaat nog een keer voor rood? Ja. Oké okay, dan. Marijn die loopt naar uh, die gigantische roulette tafel En uh, nou, voor de puristen, je kan gewoon lekker meekijken. Slam.nl, daar uh, zie je Marijn draaien aan de roulette tafel. En hij doet dat goed, hè? Hij draait dus één richting op. En dat balletje gaat dan tegen de richting in in die rand. Tegen uh, ja. de klok in. Tegen de klok in, zoals dat ja. heet. Nou, gooi dat ding. Hij rolt, Michiel. Hij rolt goed, hij is goed gesmeerd. Het is ook glad in de roulette tafel. Oh, oh, oh, oh. Nou, nou, en daar komt het antwoord. Michiel. Dat is weer goed. Perfect, top. Hij is uh, op rood beland en dat betekent dat jij twee fiches hebt. Nu is de vraag natuurlijk, ga je nog verder? Ja. Uh, nee, ik vind het mooi geweest. Echt waar? Je gaat met twee ja, fiches de finale spelen? Ja, Michiel, ik ga het nog een keer zeggen. Ja. 100% van de gokkers stopt voor de grote winst, hè. <laughs> Speelt je best ja. 18 plus? <laughs> ja, ik, ik vind het mooi geweest. Jij vindt het mooi geweest. Nou, dan uh, schrijven we Michiel op voor de finale met twee fiches. Ja. Uh, ben jij welkom hier uh, in de Slam Studio op 22 januari. En uh, dan uh, mag straks weer uh, iemand anders meedoen aan de gok van zijn of haar leven. Uh, thanks, uh, Michiel, en heel veel succes in de finale. Ja, jullie bedankt. Fijne ja. dag. Ja. F Vegas plus je leeftijd met de slam app en binnen dik naar Las Vegas Alon bereai sleut jouw leg We each day the past by I don't care about tomorrow mo Cause right now it's just you and I It's taking nothing tonight, but I'm feeling so high. Show my ten lines, low eyes, roof, top, down. It's golden now, all the time. It's a midnight sun kiss, get under the sky, laying on your chest like this. Hold me like the pebbles in your hand Ever part now is vorig jaar door onder andere die Nederlandse Julia in de Ziggo Dome. Het was ook een beetje het jaar van uh, Sarah Larsen, 2025. Ja. Midnight Sun is uh, nieuw bij Slam. Het ah. is uh, bijna tien uur. En, ook het jaar van de Julia, hè? Ja, nou, joh, dat is toch niet te geloven. Het ja, is het jaar in elke commercial. En ik gun het haar ook, weet je. Ja, leuk. Zij uh, zegt op elk merk ja. En uh, staat ze dansend in de Efteling, staat ze uh, weet ik veel waar. Uh, en terecht, weet je. Ja, alles goed. voor geld uitmelken. Alles voor geld. Dan kan je winnen bij Slam. 2026 euro aan casino geld. Wat je mag uitgeven in Las Vegas. Jij maakt dus opnieuw kans op toegang tot deze gok van je leven. En dat is zometeen bij Jarno. Bij geluksmannetje Jarno. Dus kies vast even voor jezelf. Ga je voor rood of ga je voor zwart? En app vast Vegas plus je leeftijd. Wij zijn er morgen weer. Ciao, ciao. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door vereniging MMEKP. Ik schaam er toch wel voor. Dan is het zover... En dan schaam ik me gewoon. Deze ochtendspits bewijst, drie centimeter kan behoorlijk wat aanrichten. En dat doet mij goed. Wil je een vrouw laten gillen, dan is drie centimeter al voldoende. Drie centimeter is niet klein. Vereniging Mannen met een Kleine piebel. Doneer nu. Slam. Coming up.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 Nu Winter met Madness bij Beter Bed. Tot 50% korting op alle merken zoals Emma met Sleeps en line Tempoor. Gekker wordt het niet. Kom snel naar Beter Bed. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos.